van de zandhoek. Op de beijzelde planken van het fietspad ging een meisje onderuit. Oh. Oh. Een meisje met een hard, onaangenaam gezicht. Hij was haar al gepasseerd, maar hij hoorde de smak, draaide zich om en liep naar haar toe. Ze krabbelde overeind. Hij aarzelde. Heel. Heel. <laughs> Weer doorlopend dacht hij met warmte aan het wonder van de taal. Een woordje als heel, dat dan door de ander begrepen wordt. Twee Nederlandse mensen, allebei met ongeveer dezelfde geschiedenis achter zich. Of ze dan ook nog aardig waren, deed ik niet meer te zuiken. Als je dat wilt doen... Zal Erik Visser wel weer zijn? Ik zal hem even roepen. Daar is Zien. Sien. Dag Zien. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dat je daar meteen aan denkt. Ik zit in mijn hoofd gebeteld. Ik wou vragen of je een stuk taart komt eten. Dat is ontzettend aardig. Eerlijk gezegd was ik dat ook al van plan. Ja? Ik had het toch beloofd? Ja, maar dan hoef je het toch wel niet te doen. Als ik iets beloof, dan doe ik het. Maar ik vind het natuurlijk heel aardig dat je me opbelt. Je komt dus? Ik kom. Tot zo. Wat had ze? Ze vraagt of ik een uh, stuk taart kom eten. Wat aardig. Ja, dat is aardig. Huub, ik heb je op de radio gehoord. Hoe vond je het? Heel goed. Leerzaam. Ja, uh, ik kreeg natuurlijk maar heel weinig tijd. Maar? Toch. Maar ik, ik heb het met veel plezier gedaan. Dat was te horen. Ben je er nu al? Ben ik te vroeg? Nee, nee, helemaal niet. Want ik wil je nog iets laten zien. En ik wil je ook nog wat vragen. Dag, Nini. Dag. Uh, Ga zitten. Ik heb de foto's. Foto's? Voor mijn boekje. <tie> <tie> Mooi. Prachtig. Ze zijn alleen bedoeld als een illustratie voor mijn boek, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ze zijn wel heel mooi. Vind je ze echt mooi? Ik vind ze prachtig. Ongelooflijk dat je die nog hebt kunnen vinden. Ze hebben me erbij geholpen. En Henk heeft me ook geholpen. Zijn er ook nog foto's van jou? Nee, de recente heeft Henk gemaakt. Maar de meeste zijn van vroeger. Ah, ja, dat zie ik, ja. Ja, daarom verbaast het me dat je er zoveel hebt gevonden. Want ze zijn allemaal binnenhuisopnamen. Ja, ja. Dat was de moeilijkheid. Dat komt er zo vroeger nog niet. Zeg amateurs niet? Ik vind het heel mooi. En ik, uh, ik, ik wil je eigenlijk ook nog wat vragen. Uh, ik heb een inleiding geschreven over de veranderingen in het voedingspatroon. in het begin van deze eeuw. Ja. Uh, zou jij die eens willen doorlezen... om te zien of ik geen gekke dingen heb gezegd? Kan Charles dat nou niet beter doen? Die heeft geen belangstelling voor materiële cultuur. En Ad of, of, of, of, of Fritz? Die hebben geen verstand van voeding. En omdat jij mij in de tijd begeleid hebt... Hè? Ik wil het wel doen. Geef mij. Oh, graag. Mag ik er aantekeningen in maken? Je mag er alles mee doen. Ik kan zo een andere maken met die moderne technieken. Ja, dat is zo. Maar je denkt natuurlijk... Waar blijft de taart? Ja, dat dacht ik. Ik zal het even bij elkaar halen. Dini, hoe gaat het dan met jou? Ik vind het wel goed. Je hebt er geen spijt van dat je hier terecht bent gekomen? Nee, helemaal niet. Ik vind het heel prettig hier. Gelukkig. Wil eens kijken wat je uitziet. Het waren verhalen die hij zelf in de tijd nog op de band had opgenomen, samen met Bart en Stinnissen. Onder elk verhaal had ze de trefwoorden gezet voor het register. Is het moeilijk? Ik vind het nu niet moeilijk meer. En je vindt het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Zo moet het ook. We gaan taart eten. Dag Joop. Ga maar, Jij komt zeker taart eten. Ha, ah, Maarten. Dag Eef. Dag Frits. Uh -huh. Dag Kitske. Is Charles er niet, Ad? Die is met vakantie. Als jij op een van je fietstochten een huisvond ziet, gaan jullie verhuizen. <laughs> Marieke krijgt een kind. Dan word je nog eens grootvader Maarten. <laughs> met hoeveel zijn we? Elf. Wat zit er allemaal in? Dat zul je wel zien. Dat moeten jullie maar proeven. In ieder geval bosbessen. Ja, bosbessen zitten er ook in. Mm. <laughs> maar, uh, hoe gaat het nu met het museum? Mm, museum. Mm. Het uh, bestuur dat het museum van het departement moest overnemen is afgetreden. Mm -hmm. Mm -hmm, en Erik Visser en ik zijn bezig een nieuw bestuur te vormen. Samen met Dreven. Godzijdank, want ze waren bezig om er een pretpark van te maken. Dat is toch leuk? Wat is daar tegen? Er is al een pretpark. Nee. Is dat nog een gevolg van jouw reden? Nee, ik kan me in ieder geval niet voorstellen. <lacht> hebben jullie dat rapport nog gekregen? Dat hebben we gekregen. Maar uh, <lacht> daar heb je dan toch zeker wel voor gezorgd. Nee, dat is allemaal Erik Visser. Ik val in zo'n geval aan. Dan ben ik tien minuten aan het woord. Daarna valt er een stilte. Vroeger gingen ze dan over tot de orde van de dag. Maar tegenwoordig... Neemt Erik Visser het over. Die zegt precies hetzelfde. Waarna iedereen verzekert dat hij het geheel met de heer Visser eens is. Hoe komt dat dan, denk je? Hij heeft charisma. Ik niet. Bovendien ben ik geen killer. Ah, Dini. Dini, dat dat is toch jouw baas geweest? Ja. En heeft hij zo wat charisma? Ik vond het een uh, heel aardig man. Sorry. Ga jij ook in dat bestuur zitten? Nee, dat zou Charles moeten doen. Maar ik geloof niet dat hij er zoveel zin in heeft. De minister is toch niet gekomen, hè? Nee, Cardozo was er. De man die verantwoordelijk is voor het museumbeleid. Stond naast Erik Visser en ging meteen na mijn reden weg. Toen hij wegging, gaf hij Erik een briefje. Wat koning beweert, is aantoonbaar aanvechtbaar. Mm. Nee... Charles zei toch tegen jou dat Maarten hem niet overtuigd had? Daar weet ik niet van. Nee. Nou, dan, dan, dan heb ik dat niet begrepen. Misschien heb ik Charles niet overtuigd. Maar het was wel overtuigend. Ik lees het maar. Het wordt gedrukt. Dag, ah, Maarten. Dag, Maarten. gaat het nu met je? Heel goed. Nee, ga ge jij maar even. Nee. Ja. <lacht> met jou gaat het ook goed. De, dank je. <lacht> Weet je wel dat ik dat in je bewonder dat jij niet bent ingestort na je pensioen? <lacht> ingestort? Nou, ik ken heel wat mensen van jouw leeftijd die na hun pensioen ineens weg waren. Die hadden zich dan zeker rot gewerkt. Als je nooit iets uitvoert... Dat heb ik niet willen beweren. Ik vind dat jij altijd heel hard gewerkt hebt. Misschien komt het nog. Nou, dat is niet te hopen. Hoe gaat het met Marion? Heel goed. Dank je. Doe de groeten. We zien elkaar nog wel eens. En doe jij er goed aan, uh, Nicolien? Ik zal het doen. De omgang met mensen is een ramp. Een mens kan maar het beste alleen zijn. Wat ben je nou aan het doen? Dat is van zien. Dat is de tekst van een boekje dat ze geschreven heeft. Zit jij dat te lezen? Dat heeft ze me gevraagd. Dat hoef jij toch niet meer te lezen? Je zit toch niet meer op het bureau? Er was niemand anders die het kan beoordelen. Maar dan hoef jij het toch niet te lezen? Je bent daar toch niet meer? Je bent daar toch weg? Ik doe het niet voor mijn plezier. Waarom doe je het dan? Omdat ze dit gedaan heeft toen ik er nog was. Maar daar ben je toch nu niet meer verantwoordelijk voor? Dat zou wat moois zijn. Dan kun je je hele leven wel verantwoordelijk blijven. Dat is natuurlijk onzin. Dat is helemaal geen onzin. Alles wat ze doen zal wel begonnen zijn toen jij er nog was. Op een gegeven ogenblik neemt Briefies het natuurlijk over. Waarom doet hij dat nou dan niet? Als hij het nou niet doet, dan doet hij het straks ook niet. Hij is toch zeker verantwoordelijk? Jij ja. toch niet? Ja. Ja. Nou, waarom zeg je dan niet dat je het verdomd... dat ze het maar aan Briefies moet vragen? Dat heb ik gezegd. Maar ze vraagt het toch. Ik vond het niet aardig om nee te zeggen. Dus daarom vroeg ze of je taart kwam eten. En ik zei nog wel dat ik het zo aardig vond... Ik weet ook niet of ze het daarom heeft gevraagd. Nou, neem dat maar van mij aan. Natuurlijk heeft ze het daarom gevraagd. Maar dat kan me ook niet schelen. Ik heb het beloofd, dus ik doe het. Hm. Het zal heus niet elke keer gebeuren. Zo ergens nou ook weer niet. Het is een avondwerk, meer niet. Ja, ja. Maar er was iets anders wat hem onzeker maakte en wat hem bezig hield, terwijl hij probeerde zich in de tekst te verdiepen. Hij realiseerde zich dat hij briefjes min of meer voor het blok zette als hij een oordeel gaf. En hij kon zich voorstellen dat hem dat zou irriteren. Ten slotte was Briefies straks toch verantwoordelijk. En wat als hij het niet met hem eens was? Onaangename gedachten die hij niet kwijtraakte, hoeveel moeite hij ook deed. Ze hinderden hem bovendien bij het vormen van een oordeel. Hij bespeurde bij zichzelf de neiging op iedere slak zout te leggen, waardoor Briefies straks de ruimte zou hebben om zijn kritiek na zich neer te leggen. Waarna zijn oordeel uit loyaliteit tegenover zien weer naar de andere kant doorschoot. Die onzekerheid werd nog vergroot doordat haar proza bijna alle kenmerken bevatte van wat hij in zogenaamd wetenschappelijke geschriften verderfelijk vond. Weliswaar gebruikte ze na zijn herhaalde kritiek bijna geen jargon meer, maar haar zinnen waren zo omslachtig, zo benauwd, zo gorddroog, dat hij zich niet kon voorstellen dat iemand dit voor zijn plezier kon lezen. Daarbij gebruikte ze, om vooral wetenschappelijk te zijn, vaak de verkeerde woorden als iemand die met veel moeite Nederlands heeft geleerd, waardoor het tekst geen toon had. Hij hoorde, terwijl de stemmen van haar zegspersonen in de bijgevoegde interviews juist voortdurend hoorbaar waren, haar stem niet. En dan te bedenken dat dat voor haar het kenmerk van wetenschap was. Dat alles overdacht hij terwijl hij zich door het boekje heen werkte... en hij hield er aan het eind van de avond... scherper dan ooit het gevoel van over... dat hij als afdelingshoofd volstrekt mislukt was. Hij had niemand opgeleid... als hij dat ooit gedacht mocht hebben. Ondanks alle scepties en tegen beter weten in... had hij diep in zijn hart toch willen geloven... in zijn mensen als in een gideonsbende. Nu hij langzaam afstand nam... werd het hem pas duidelijk dat hij zichzelf daarin willens en wetens bedrogen had.